7 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... VVD'er Robby Linschoten en PvdA Willem Vermeent... over de algemene beschouwingen. En correspondent Wessel de Jong legt uit... hoe Amerika en Rusland het eens zijn geworden... over een Syrië-resolutie. Hoort u dus zo ook meer over? In het NOS-journaal. Jan van der Putten. De coalitie gaat komende tijd praten met de oppositiepartijen... over aanpassing van de kabinetsplannen. Premier Rutte zei aan het eind van twee dagen algemene politieke beschouwingen... dat minister Dijsselbloem alle partijen volgende week uitnodigt. De gesprekken moeten leiden tot een breder draagvlak voor de begroting, zei Rutte. De oppositiepartijen zijn er niet gerust op. Ze vinden dat er te veel onduidelijk blijft over wat er nog aangepast kan worden. D66-leider Pechtold. We hebben de premier hier vandaag zien optreden als... Relatietherapeut van de heren Samson en Zijlstra. Als woordvoerder van Eurocommissaris Olly Rehn. Als zetbaas van de heren Wientjes en Heerts. En dat was een knappe vertoning, maar leefde ons geen duidelijkheid. Door de extra gesprekken worden de financiële beschouwingen... met een week uitgesteld. De vakbeweging is bereid om nog eens over het Sociaal Akkoord te praten... maar ziet niet veel ruimte voor aanpassingen.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 De Amerikaanse minister Kerry erkent dat de tekst waar ze het nu over eens zijn geen militair ingrijpen mogelijk maakt, maar hij zegt dat die optie niet van tafel is. Iran en de grote mogendheden hopen het binnen een jaar eens te worden over het nucle Iraanse nucleaire programma. Dat is de uitkomst van overleg tussen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Sharif en zijn collega's uit Amerika, Rusland, China, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Vooral de Europeanen waren opgetogen na afloop. De Britse minister Heek. I think the tone and spirit of the meeting we've had has been very good and indeed a big improvement on the tone and spirit of previous meetings on this issue. And I pay tribute to Minister Zarif for that. There has been agreement on detailed negotiations to take place within the next three weeks. De onderhandelingen zijn half oktober in Genève. Amerika wil dat de sancties tegen Iran pas worden opgeheven als Iran heeft bewezen dat het niet naar een eigen kernwapen streeft. De eerste stap moet volgens hem zijn dat Iran VN-inspecteurs toelaat tot zijn ondergrondse uraniumverrijkingsfabriek in Fordo. Er komt op korte termijn een geschillencommissie die klachten van leveranciers en supermarkten in behandeling gaat nemen. De oprichting van die geschillencommissie is in een stroomversnelling gekomen door de brief die Supermarkt Plus begin deze week stuurde naar zijn leveranciers. Daarin stond dat Plus de gemiste inkomsten door de prijzenoorlog... tussen de supermarkten gaat verhalen op de leveranciers. De geschillencommissie zal zich eerst over deze zaak buigen. Een uitslaande brand vannacht in het centrum van Brummen. Die brand begon rond middernacht. De meubelhal is uh, uh, helemaal verwoest. En het vuur is overgeslagen naar een dierenkliniek met daarboven boven een woning en uh, dat pand is ook helemaal uitgebrand. Even na vier uur was de brand onder controle. Tien omliggende woningen werden ontruimd. De meeste bewoners konden na de brand terug naar huis. Niemand raakte gewond. In de dierenkliniek waren geen dieren aanwezig. Over de oorzaak van de brand in Brummen is nog niets bekend.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 En het weer nog, lokaal nevel of een mistbank. Overdag flinke periode met zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt hooguit 18 graden. Morgen en zondag blijft het zonnig. Goed nieuws dus. John Bakker, hoe is het met de mist op de weg? Alleen in de provincie Limburg nog. Daar komen nog steeds wat mistbanken voor. En dan staan er twee files door wat uitgelopen werkzaamheden... op de A6 richting Muiden. Bij Almere stad West nog vier kilometer. Inmiddels zijn de werkzaamheden klaar en zijn de rijstroken weer vrij... En op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij knoop het Gouwen... een file van 3 kilometer. Nou, we hebben onze eigen onderhandelingen zo dadelijk... met Robin Linschoten van de VVD en PvdA... oud-minister van Sociale Zaken Willem Vermeend over anderhalve minuut. Ik ben Guy de Wilde. Ik ben 26 jaar en kan niet wachten om aan de slag te gaan. Net als 150.000 andere jongeren die op zoek zijn naar werk.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Na twee dagen openlijk onderhandelen met een hoop de oppe deuren, zonder beweging, beginnen nu de echte onderhandelingen. Diederik Samson van de P van de A is optimistisch. De begroting zelf, ja, die mag je pas op Prinsjesdag indienen. En We zijn nu één week verder en we zijn nu al hier. Ja, nou, zo ziet niet iedereen het. <middels> Het kabinet begon de algemene beschouwingen afgelopen woensdag... in de hoop op een vergelijk met op zijn minst een aantal oppositiepartijen. Nou, twee dagen debatteren later is de conclusie dat dat niet is gelukt. Coalitie en oppositie zijn bepaald niet nader tot elkaar gekomen. Ik geef het woord aan de minister-president. Gaat u gaan. Ik heb hier de totale bereidheid neergelegd. Binnen een aantal randvoorwaarden waarvan ik niemand heb horen zeggen... dat ze die onredelijk vinden om met elkaar te spreken aan te gaan. Die bereidheid is er. En, en dat kan ook. Ik voel dat we daar met elkaar uit kunnen komen. Dat er bereidheid is en leiderschap bij oppositiepartijen, bij het kabinet. Er zit geen licht tussen zelfstra, Samsom en mij. Nul. Dit is hoe we erin zitten, dit is hoe we dingen willen aanpakken. Ik geef als eerste het woord aan de heer Wilders van de PVV. Mevrouw de voorzitter, als ik gisteren niet alle motie van wantrouwen had ingediend, had ik het vandaag gedaan. Dit was een zinloos debat. Twee dagen lang. Premier Rutte maakt er een bende van. Dan geef ik nu het woord aan de heer Zelstra van de VVD. Voorzitter, ik constateer dat iedereen eigenlijk op zoek is... naar het samenstellen van een puzzel. Maar dat iedereen wel met puzzelstukjes vanuit een verschillende puzzeldoos is, is aankomen zetten. En daar moeten we iets van maken. Uh, dus uh, de uitnodigende hand naar u is... laten wij zo spoedig mogelijk... wat mij betreft nou vanavond is misschien net een beetje te... Uh, maar wel zo spoedig mogelijk uh, aan een tafel plaatsnemen... en kijken waar we die balans kunnen vinden. U gaat zelfs zover dat u zegt, er komen uitnodigingen. Als u een soort ceremoniemeester bent die straks briefjes gaat rondsturen... dat mensen langskomen, ik kom helemaal niet langs. Ik wil hier praten. We hoeven toch niet nog weer, weer vooruit te gaan schuiven? U was toch van de partij die niet van vooruit schuiven hield? Nou, het lijkt dat die sneelschuiven weer uit het koetshuis van het Kalshuis is gekomen... en dat u hem volop in gebruik heeft. Meneer Pechtelt, Ik signaleer dat vandaag er op diverse punten voor dit kabinet een probleem was... In de eerste plaats, hoe kijkt men nou tegen Brussel en de structurele 6 miljard aan? In de tweede plaats, hoe ga je met de sociale partners en hun handtekeningen om? En de derde, voorzitter, en daar hou ik mij verre van... is de verschillen tussen VVD en PvdA. Dan geef ik het woord aan de heer Roemer. Voorzitter, de premier stelt zich vandaag op als een soort allemansvriend. We kunnen overal over praten... Maar uiteindelijk, als we doorvragen, blijkt dat we nergens over besluiten. Dat er geen richting gegeven wordt, dat er geen keuzes gemaakt worden... en dat we dus eigenlijk ook geen stap vooruit zijn gegaan. Dan geef ik nu het woord aan de heer Samson. Um, we hebben een lang debat gevoerd en als je dan eens kijkt naar de voortgang die is geboekt... dan kun je op een aantal onderwerpen concrete voortgang zien. De voorzitter, de veronderstelling van de heer Samson gaat er nog steeds over... dat inkomenspolitiek de kern is... Maar banen zijn de kern. Dus inderdaad, koopkrachtplaatjes, die zien er bij ons anders uit. Maar dat weet ik. En ik ga niet van dat pad af. Dus u kunt uitleggen waarom u gelijk heeft. Maar ik vind het gewoon anders. En dat andere is meer banen. En het nivelleren, op wat voor manier dan ook, kost banen. Deze algemene politieke beschouwingen zijn gevoerd op het scherpst van de snede. Het kabinet zal, in de geest van dit debat... en met respect en waardering voor de gedane voorstellen... het overleg met u blijven voortzetten, mevrouw de voorzitter... Via u dank ik de Kamer zeer voor dit debat. Joost Vullings is bij mij hier in de Haagse studio. Morgen. Joost, uh, wij zien hier inmiddels het licht uh, langzaam opkomen. De dag begint. Uh, er is weinig licht, volgens mij, in uh, de Tweede Kamer. Ik voel veel stekeligheid bij de oppositie. Is dat echt oprechte frustratie over de handelswijze van de coalitie? Ja, ze hadden echt wel gehoopt verder te komen. Vooral Alexander Pechtold van D66 en Sibrand Buma van het CDA. Ik heb Sibrand Buma gisteren heel vaak neergeven zien schudden als, als, als Rutte aan het woord was. Uh, aan het eind van het debat maakte premier Rutte ook nog een grap. Die, die is me even ontschoten. En de hele CDA-fractie moest erom lachen, maar eenmaal niet. Siebrand Buma van het CDA. Die zat er echt zo hoofdschuddend bij van nee, ik vind dit niet leuk. En ja, diep gefrustreerd. Die had er echt gehoopt verder te komen. Uh, en dat is niet gelukt. Nee. En als we het gezicht vanochtend zien uh, op een foto in de Telegraaf... van Alexander Pechtold, daar is het al niet veel beter. Uh, nee. een, een beetje een gezicht van een oorworm. Ja, ze hebben natuurlijk uh, uh, twee dagen lang eigenlijk staan... duwen en trekken om verder te komen. En dat, dat is ze niet gelukt. En dat is natuurlijk een zeer frustrerende bezigheid... Hoe nu verder? Ja, nou, dat is, dat is een hele goede vraag. Uh, je kan natuurlijk ook zeggen, we hebben ongeveer twee dagen tijdsverlies gehad door dit uh, debat. Uh, want uiteindelijk was het natuurlijk gewoon gepland: van we houden dit debat. En dan komen we en maken we een grote stap. He, en dan gaan we in een goede sfeer verder. En je kan concluderen dat ze nu wel verder gaan. Want het was al gepland om die achterkamertjes in te gaan. Maar de sfeer is er niet beter op geworden. Ja, ik denk dat het gewoon uh, weer voor dossier voor dossier uh, op zoek naar meerderheden. En hoe Jeroen Dijsselbloem dit binnen twee weken, anderhalf week denkt te gaan doen, ik weet het niet. Uh, ik, ik zou zeggen, prettige wedstrijd. Maar het wordt gewoon, denk ik, een heel rommelig en rumeurig uh, uh, najaar. Waarin het kabinet voorstel voor voorstel. Uh, door vooral de, de Eerste Kamer probeert te slepen. En, en, en dan maar zien wat er overblijft. Goed. Joost, dank je wel. Spreek je straks weer. Meegeluisterd hebben Robin Linschoot, ex staatssecretaris sociale zaken van de VVD. en ex-P van de A-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Willem Vermeend. Heren bij de Goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, fijn dat u bij ons bent. Uh, vorig jaar keken we samen met u terug op de algemene beschouwingen. Uh, en toen waren u uh, eigenlijk allebei was u, uh, redelijk optimistisch... over de verrichtingen van het toen net aangetreden kabinet. Eerst even naar u, meneer Linschoten. Bent u dat nog steeds na deze beschouwingen? Ja, ik geloof dat er gisteren gebeurd is wat er moest gebeuren... gegeven de huidige omstandigheden. Uh, een lang debat... Uh, maar wel uh, geconcentreerd op de dingen waar het echt om gaat. Waar de verschillen zitten tussen de verschillende partijen. Uh, en dat je ja, zo'n algemene beschouwing uh, met... In het verlengde daarvan zometeen alle begrotingsbehandelingen moet gebruiken... om te kijken om op al die punten die het kabinet inmiddels zelf ingenomen heeft... om daar meerderheden voor te organiseren. Ja, dat is een moeizaam, lastig, ingewikkeld proces... waar je de tijd voor nemen moet. Ja, is het niet zo, meneer Linschoten, dat, zoals Joost Willings ook constateert... er juist meer frustratie is gecreëerd... en daardoor de onderhandelingen wel eens nog moeilijker zouden kunnen worden? Nee, zo werkt het nooit. Zo werkt het niet. Uh, kijk, natuurlijk had uh, de heer Buma, maar ook de heer Pechtold... dolgraag uh, zelf willen scoren in het debat gisteren... en 1, 2, 3 uh, allerlei punten binnenhalen. Nou, zo werkt het niet. Uh, al was het alleen maar omdat er niet zo'n duidelijke uh, lijn is... binnen de oppositie zelf. Het is niet zo dat we een regeringsplan hebben... wat neer is uh, geslagen in een miljoenennota... en daarna een, een front van de oppositie... die het met elkaar eens zijn uh -huh. over al die punten. Nee, die oppositie is zelf ook... Uh, dus dat maakt het allemaal een stuk gecompliceerder. Dus, uh, het nemen van de tijd uh, leek mij uh, de, goede, de goede lijn die men gisteren gekozen heeft. De tijd heelt alle wonden. Misschien ook deze wel, zegt u eigenlijk, Meneer Schoten. We gaan ook even naar uh, Willem Vermeent. Uh, ook meegeluisterd, u hoorde hem al eventjes. Uh, is dat ook uw constatering, meneer Vermeent, dat het uiteindelijk allemaal wel goed komt? Nou, het echte werk moet beginnen. Ik vond overigens het optreden van, uh, van uh, de premier erg mooi... Uh, ...overal uitnodigen. Maar ja, het echte werk moet nu plaatsvinden op het ministerie Financiën, is mijn ervaring. En ja, wat nu gebeurt, uh, dat gebeurt binnen twee weken, dat is heel kort. Die 6 miljard staat als een huis. Uh, mijn eigen ervaring is op financiën dat je altijd wel 3, 4 miljoen zou kunnen vinden. Met kasschuiven noemen we dat. Maar wat het kabinet nu zou moeten doen, de oppositie is helemaal verdeeld. Het kabinet zou moeten concentreren op één partij. Als ik het bekeken heb, is de makkelijkste althans, tussen aanstegens de wachtmethode om zaken te doen met het CDA. Als je zaken doet met het CDA, heb je ook de Eerste Kamerfractie mee. Dus eigenlijk zou het kabinet moeten kijken naar al die voorstellen van het CDA. Er zitten een aantal voorstellen in. Die op zichzelf redelijk zijn. Uh -huh. De lastenverzwaringen, daar moet het kabinet toch vanaf. Als ik kijk naar 2015, 2016, komt het kabinet in die jaren zelf al met lastenverzwaring. Dus ik zou zeggen: ga kijken. met een afneming van die 6 miljard. 2014 is een overgangsjaar. Probeer een afspraak te maken met het CDA... dat een aantal van die plannen uitgevoerd worden van het CDA in 2015. En je bent er. Ja, maar wacht eventjes. Want dan, uh, daar gaat u misschien iets te makkelijk overheen, meneer Vermeend. Want uh, hoe gaat minister Dijsselbloem zich daar uitredden... met in zijn nek Spekman en Samson van de P van de A die graag willen nivelleren en het CDA dat duidelijk zegt... dat willen wij niet. Nou, dan moeten ze maar eens een keer toegeven. Ik bedoel, het nivelleren... Die moet dat toegeven? Nee, om te nivelleren is eigenlijk onzin. Dus voor het is slecht voor het land, slecht voor de banen. Daar kan je de partij vanavond ook weer uitleggen. De partij vanavond heeft altijd gezegd: dus als we de pijn moeten verdelen, moet die pijn eerlijk verdeeld worden. Mm -hmm. dan je heb het pijn ook eerlijk verdelen door laag tegemoet te komen, zonder dat je hoog extra gaat belasten. Als je hoog extra gaat belasten, dan weten we wat er gebeurt. Dat is mijn eigen ervaring ook. Dat levert voor de stad niets op. Die is slecht voor het land, slecht voor de werkgelegenheid en slecht voor de economie. Dus daar moet je echt mee stoppen. Goed. Dus moet uh, uh, Samson bloem de ruimte geven? om daarmee op te houden, zegt u eigenlijk. Nee, nee hij moet Duitserboende ruimte geven om een deal te sluiten met CDA. Dat is ook in zijn eigen belang. Goed. Is dat ook uw idee, meneer Linschoten? Onderhandelen met alleen het CDA op dit moment en het nivelleren loslaten? Uh, dat laatste zal nog moeten blijken de komende weken. Het advies wat Willem uh, van Meent geeft aan de Partij van de Arbeid... kan ik overigens uh, van harte onderschrijven. Ja, dat dacht ik al, ja. Ja, dat idee had ik al, meneer Linschoten. Waar, waarom uh, heeft u niet het idee dat uh, het de juiste strategie is om nu niet juist.? Want dat is, zo hoorden wij van Dijsselbloem, toch de bedoeling om met iedereen weer te gaan praten. Zelfs gezamenlijk ook om de tafel te gaan zitten. Meneer Vermeens zegt dat is niet een goed idee. Je moet puur nu met het CDA gaan praten. Kijk, als het gaat om, om, om, om een, een afzonderlijk onderwerp, bijvoorbeeld het totale bezuinigingen of de lastendruk. Um, dan kan ik me dat voorstellen. Uh, maar u moet zich realiseren dat er ook nog allerlei andere thema's uh, aan de orde waren. Bijvoorbeeld de elementen die uh, tot uh, verschil van inzicht leiden, die het uh, gevolg zijn van het uh, sociaal akkoord. wat gesloten is. Okay. En dan moet je toch vaststellen dat er hier en daar, ook in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. verschillende meerderheden zijn. Ik ben het overigens met Willem Vermeend eens dat de hoofdmoot is de ombuigingstaakstelling, de hervormingstaakstelling van het kabinet... in combinatie met de afspraken die er zijn gemaakt over de lastendruk, inclusief de manier waarop er inkomens worden herverdeeld. Het zou ongelooflijk belangrijk zijn als het kabinet... in ieder geval met één partij op dat punt overeenstemming zou kunnen bereiken... zodat de belangrijkste elementen van de begroting, het belastingplan en dergelijke... ongeschonden door de Eerste Kamer heen zouden komen. Goed. Robin Linschoten, ex-staatssecretaris Sociale Zaken van de VVD en uh, ex-P van de A-minister Willem Vermeend. Dank heren, beiden voor uw uh, analyse en commentaar. Nog even terug naar Joost Vullings. Joost, CDA, daarmee gaan praten. Ja, dat, is, dat, is, is, dat uit, ja, is uiteraard het meest makkelijke. Dan, die hebben elf zetels in de Eerste Kamer... en dan ben je er in één keer. Maar het CDA stelt zich wel heel erg hard op. Ja. Ze hebben een tegenbegroting... Uh, en die haalt bijna de 6 miljard. Dus wat dat betreft een constructieve opstelling. Maar uh, ja, Siebrand Buma die heeft, die, die wil eigenlijk de onderhandelingen omdraaien. Hij zegt, normaal gesproken word je bij het kabinet uitgenodigd... die hebben een begroting. En dan is de vraag, hoe kunnen we dat een beetje bijschaven? Hij zegt, nee, ik heb een tegenbegroting. <laughs> en dan wil dat ik is het uitgangspunt. Dat is het uitgangspunt. En hoe kunnen we dat bijschaven? En hij is niet... Bereid heel veel water bij de wijn te doen, dus dat wordt wel een hele harde onderhandeling dan. Joost Vullings, hoorde u. Uh, dank u wel. Allen verkeersinformatie, nou, daarover kan ik heel kort zijn, uh, want er is uh, veel mist, maar verder geen files. Dus uh, rij voorzichtig, dat is eigenlijk wat ik u mee wil geven vanochtend. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1 journaal Het is 19 minuten over zeven. Alle vijf landen in de VN-veiligheidsraad zijn het eens geworden... over een ontwerpresolutie over de vernietiging van chemische wapens van Syrië. Het akkoord komt na weken van diplomatiek overleg, getouwtrek. We gaan naar correspondent Wessel de Jong. Wessel, wat staat er in die ontwerpresolutie uiteindelijk? Het is natuurlijk gewoon eigenlijk een kopie van alle afspraken die de ministers Kerry en Lavrov eerder deze maand hebben gemaakt hè, over het opruimen van al die chemische wapens. Nou, Daarmee is al een begin gemaakt. Zojuist in Den Haag is er bij die organisatie voor het verbod op chemische wapens heeft Syrië een hele lijst ingeleverd van wat ze hebben. Nou, Die schijnt redelijk te kloppen en redelijk volledig te zijn, dus dat is een goed teken. Echt spannend wordt het pas toch volgende maand als de inspecteurs daar aan de slag gaan. Die moeten dan alle apparatuur gaan vernietigen, waarmee die chemicaliën worden gemixt en in die raketten worden geladen. Nou, zo'n operatie midden in een burgeroorlog, laat ik het zwak uitdrukken, dat is een uitdaging. De hamvraag lijkt mij of er militaire sancties volgen als Assad zich niet aan de afspraken houdt in de Resolutie Wessel. Dat kan wel, maar dat gebeurt niet automatisch. En dat is natuurlijk meteen ook het grote pijnpunt, zoals je zegt. De Amerikanen hadden natuurlijk het liefst gezien dat als de afspraken geschonden worden, dat ze meteen zouden kunnen ingrijpen. De Russen hebben zich daar altijd tegen verzet. Het compromis is nu dat als Syrië, als Assad zich niet aan de regels houdt... dat dan de Veiligheidsraad opnieuw bij elkaar komt... en dat er in ieder geval wordt gesproken over het gebruik van geweld. Dat dat dus een optie is. Nou, voor de Russen was dat altijd ondenkbaar. Dat kan dus nu wel. Uh, dat is winst, maar het blijft een compromis natuurlijk. Ja, en daarbij zijn dus wel concessies gedaan aan de Russen. Hoe is in de Verenigde Staten gereageerd op dit akkoord? Ja, er is hier natuurlijk toch wel de angst dat Assad... als hij zich niet aan de regels houdt... dat het hier weer in New York uitdraait... op eindeloos getouwtrek in die Veiligheidsraad. Zoals dat natuurlijk eigenlijk afgelopen 2,5 jaar gegaan is. De Amerikaanse bevolking geeft Obama dan ook een onvoldoende... voor hoe hij deze crisis afhandelt. Een crisis hier die natuurlijk... Eigenlijk hier in het nieuws al een soort voetnoot is geworden bij dat veel grotere dossier Iran. In ieder geval, de Amerikaanse nieuwszenders vinden die ontmoeting van vandaag. tussen minister Kerry en zijn Iraanse collega Zarif. Die ontmoeting vinden ze veel interessanter. Dus die onderhandelingen over dat Iraanse kernprogramma, dat merk je hier en alles, dat heeft bij de Amerikanen heeft dat veel meer prioriteit dan Syrië. Wat staat er vandaag nog te gebeuren, Wessel in New York? Nou, morgen aan het eind van mijn dag. Dus dan lig jij, als het goed is, lig je al lang in bed. Dan gaat er over die resolutie, gaat er gestemd worden. Nou, er moeten nog wat details van die tekst moeten worden uitgewerkt. Nou, dat zal in principe allemaal wel goed gaan. Lavrov zal dan de VN toespreken. Nou, dan weten we ook precies waar die dan staat. Wat dit dossier betreft. En ook minister Timmermans zal de VN morgen toespreken. En je mag aannemen dat hij dan nog wel enige opmerkingen gaat maken over die resolutie. In die resolutie je staat namelijk niet precies, niet exact geformuleerd dat ook oorlogsmisdaden gepleegd in Syrië, dat die ook vervolgd gaan worden. Nou, voor Nederland is dat een heel belangrijk punt. Dus ik verwacht dat Timmermans daar nog wel een kritische opmerking over gaat maken. Nou, dat horen we dan van jou of hier in Nederland van onze Haagse redactie. Dankjewel correspondent Wessel de Jong over die ontwerpresolutie. Over de chemische wapens van Assad. Uiteraard praten we daar later nog verder over. Dat doen we met Robert van der Roer, diplomatie-deskundige. En we zijn natuurlijk benieuwd hoe het gaat op het strand van Katwijk. Maino Remmers. Je hoort het. Zo gezellig is het op het strand van Katwijk. Hier niks, geen uh, lekker kopje koffie. Dit weekend na een strandwandeling. Want de strandtenten worden één voor één ontakeld. Opgeruimd. Ook die van Henny Schaap. Niet onvermeld mag blijven dat hij trouwens nog een bijzondere prijs heeft gewonnen. Ik loop even de keuken in. Want ze waren de... Wat waren jullie? Het beste strandpaviljoen van Zuid-Holland. Ja, dat klopt. Ja, daar zijn we heel blij mee. En eergisteren zat het nog helemaal vol. Uh, ja, klopt. We zijn zondag uh, begonnen met afbreken. Vandaar die wijn. Ja, vandaar die wijn, dat is het waarschijnlijk. De open wijn die er nog staat. Er gaat hier een enorme kustverdediging aangelegd worden. En daarom is gevraagd aan de strandtenthouders om een maand eerder te stoppen. En als ze nog maar nauwelijks hun hielen hebben gelicht... komen de grote machines. Want Daan Binnendijk, prachtige naam voor dit project trouwens... die u draagt als wethouder... Het is een gigantisch project voor Katwijk. Het is voor Katwijk een gigantische operatie. En het is inderdaad zo dat de strandpaviljoens een maand eerder eraf moeten. Maar dat betekent dat ze 1 april weer terug kunnen komen. En dat het seizoen, wat dan hopelijk weer prachtig met prachtig weer begint... Ja, weer volop Beter dan, dan dit voorjaar, ja. Beter dan dit voorjaar, ja. maar de zomer heeft een hoop goed gemaakt. Katwijk ligt in een beetje een badkuip. 3000 mensen wonen buiten dijks. Uh, en met een opkomende zeespiegel, voorspellen veel wetenschappers... moet er wat aan gebeuren. Dat klopt. Uh, aan de hoeken van Katwijk is het ongeveer 10, 11 meter. Maar in het midden, waar ook het grote centrum uh, ligt, is het 6 meter. En dat is inderdaad de badkuip waar we het over hebben. En daar moet wat aan gedaan worden. Ja. Dus is een deel van de duin al afgegraven. De strandtenten worden opgeruimd. En dan? Dan uh, gaan we... Na wat voorbereidende werkzaamheden gaan we druk beginnen met de zandsuppletie. Er moet enorm veel zand opgespoten worden om die dijk en duin te maken. En dan zijn we 1 april zijn we klaar dus met het zand opspuiten. En dan gaan de betonnen constructies en dergelijke gaan gemaakt worden. Een nieuwe dijk. Een nieuwe dijk gaat er gemaakt worden. En nieuwe duinen. Gaan... En over die dijk gaan allemaal duinen en begroeiing overheen. Dus de dijk zullen mensen niet zien. Het ziet er heel natuurlijk uit. Je ziet een duin, maar daaronder ligt gewoon beton. Dat is de dijk. En dat moet allemaal in een jaar gebeuren? Uh, iets langer dan een jaar. Maar uh, we zorgen in ieder geval dat we zo min mogelijk schade ervan hebben... dat de strandpavillons uh, en dergelijke vanaf 1 april weer gewoon volop in business kunnen zijn. We staan in een ontakelde keuken. Maar Henny Schaap heeft voor ons wel een koffiezetapparaat aan de praat gekregen... En heeft ook een piketpaaltje geslagen, precies op de vloedlijn... die we nu een beetje horen. Want daar komen jullie straks, waar nu de golven nog op het Katwijkse strand rollen. Ja, klopt. We gaan 120 meter naar voren. Dus we gaan uh, verder van de boulevard vandaan. Dat vinden we op zich wel een beetje jammer. Maar ja, goed, dat is, dat is niks aan te doen. Zijn jullie er blij mee met deze werkzaamheden? Ja, in principe misschien niet, maar... Nee, we zijn er natuurlijk niet blij mee. We gaan gewoon kijken hoe we nu staan. Uh, dicht bij de bewoonde wereld, uh, dicht bij de, bij de boulevard. En nu komt er een groot hoog duin tussen. Ja, er komt een duin tussen. Maar ja, goed, dat is nodig voor de veiligheid. Dus... Kan het wel betekenen dat in de nabije toekomst... want nu moest u elk jaar de strandtent afbreken... dat die straks voortaan permanent ook in de winter mag blijven staan? Dat zit er wel aan te komen. Dus we zijn bezig met de gemeente en Hoogheemerschap om dat te gaan organiseren. Ja, en dan komt er nog een groot project, want u gaat ook nog een parkeergarage bouwen. Ja, we uh, pakken deze kans uh, beet om ook een parkeergarage te het maken. Het is een soort slimmigheidje. Hè? Je bouwt hem eigenlijk zo'n beetje achter de dijk meteen. Dat klopt en eh, dat wordt een parkeerplaats van een parkeergarage van bijna 700 plaatsen. En dat is voor Katwijk eh, nou een enorme grote aanwinst. Is dat ook een beetje toch de concurrentie met Scheveningen, met Noordwijk? Dat jullie goede parkeermogelijkheden willen hebben zodat het strand populair is en blijft? Nou eh, misschien hadden zij dat daar ook eh, goed kunnen doen. Zeker in Noordwijk eh, denk ik dan. Ja. Maar we denken vooral aan onszelf niet zozeer aan concurrentie. Maar dat het goed is voor Katwijk om dat te doen. Kunnen we toch wel een beetje over het strand wandelen deze winter in Katwijk? Of kan je er helemaal niet meer terecht omdat overal machines bezig zijn? Nee, deze winter is het strand helemaal afgesloten. Behalve aan de zuid- en de noordkant. Dus als mensen over het strand willen wandelen, moeten ze naar het zuid de zuidkant van Katwijk en de noordkant van Katwijk. Of dit weekend nog? Uh, dit weekend, weekend ja, nog. Dan kunnen ja. ze gelijk nog even mee helpen opruimen, want er moet nog wel wat gebeuren. Straks komt er een waar leger van 30 man om de strandtent, het strand van Henny, op te ruimen. En overmorgen is die weg. Nou, dat is ook wat. Geen koffie meer daar dus. Maar nog wel even snel wat? wandelen, dat kan wel. Maar nog remmers, dankjewel. Um, het ging de afgelopen dagen vooral over werkgelegenheid, he. koopkrachtplaatjes, gemiddelde inkomens. Nou, Kees van der Stijn van de SGP moest denken aan woorden van zijn economieleraar. Ja, als je met je hoofd in de oven zit en met je voeten in de diepvries. is je gemiddelde temperatuur in orde, maar dan gaat er wel iets flink mis. Ja, dat zou ik ook zeggen. Na half acht hoort u premier Rutte.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 half acht en dus naar het NOS Journaal. Jan van der Putten. De coalitie gaat praten met de oppositiepartijen... over aanpassing van de kabinetsplannen. Premier Rutte zei dat na twee dagen algemene politieke beschouwingen. De oppositiepartijen zijn er niet gerust op. Ze vinden dat er te veel onduidelijk blijft... over wat er nog aangepast kan worden. In New York praat de VN Veiligheidsraad over een resolutie over Syrië. De VS en Rusland willen morgen stemmen over de ontwerpresolutie... waarover ze het gisteravond eens zijn geworden. Volgens Amerika dwingt de resolutie Syrië zijn chemische wapens op te geven... al wordt er niet in verwezen naar militaire acties... voor het geval Syrië dat niet doet. Iran en de grote mogendheden hopen het binnen een jaar eens te worden over het nu Iraanse nucleaire programma. Volgende maand wordt in Genève op hoog niveau onderhandeld. Zo is bij de VN in New York afgesproken met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken.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 En een uitslaande brand heeft in Brummen in Gelderland... een meubelzaak, een woning en een dierenkliniek verwoest. Tien huizen in de buurt werden ontruimd. De meeste bewoners konden na de brand terug naar huis. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl We gaan naar Michiel Severin. Michiel, het was wat koud vanochtend vroeg... maar we krijgen toch nog een stuk oude wijvenzomer, begreep ik. Nou, wat koud is voor sommige regio's, wat, uh, wat zwakjes uitgedrukt, Lara. Het was 2 graden op dit moment in uh, Groningen en in uh, Drenthe en ook in Overijssel. Dat is toch wel behoorlijk laag voor deze tijd van het jaar. Aan de grond zelfs min 2 graden in, Gro in uh, Saland en in Twente. Dus uh, daar zit gewoon handschoenen aan vanochtend vroeg op de, op de fiets. In het westen valt dat allemaal mee, daar een graad of 8 op dit moment... Verder zien we ook nog een paar misbankjes in Limburg en in Drenthe. Dus ook dat maakt de wereld daar wat kleiner. Maar inderdaad, oude wijvenzomer. Zo heet deze tijd, want er krijgen... Nou, gewoon schitterend weer. Flinke zonnige periode, amper een wolkje aan de hemel. Overal ook droog en temperaturen vanmiddag van zo'n 16 tot 18 graden. Dus als we deze kou eenmaal kwijt zijn, dan is het de rest van de dag gewoon perfect weer. Heerlijk. Michiel Severin, dank je wel. Over de verkeersinformatie kan ik uh, kort zijn. Er staan geen files, maar u hoort dat al ook van Michiel wel wat mistbanken hier en daar. Dus uh, rij voorzichtig. En als u dan rijdt, luistert u naar Radio 1. Zo dadelijk Rutte en pechtelt over het spel tussen coalitie en oppositie en voetbal. De wedstrijd van gisteren en de loting van de KNVB-beker.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. En we nemen u mee naar Den Haag. Daar zitten we ook, zenden we uit vanochtend, vlak aan het Binnenhof... waar we zien dat het inmiddels licht is geworden en Den Haag langzaam wakker wordt. Na een toch wat verwarrende dagen, de algemene beschouwingen... want afspraken zijn er niet gemaakt. Toch is premier Rutte tevreden over de afloop van die algemene politieke beschouwingen. Het is ook positief over de gesprekken... die minister Dijsselbloem van Financiën zal hebben met de oppositiepartijen.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 En Jeroen Dijsselbloem kan dat heel goed vormgeven, die gesprekken, moet dat worden uitge, uh, uitgewerkt. Tot slot, maakt het nou nog een hele krachteloze indruk? Dat u twee dagen met de oppositie aan het praten bent. Aan het eind van het liedje is er eigenlijk nog steeds niks, maar is er een afspraak om te gaan praten? Kijk, we leven in zeer ingewikkelde tijden. Uh, de vraagstuk waar Nederland voor staat en de crisis die we moeten aanpakken is groot. Uh, het politieke landschap is versplinterd. Er is een kabinet, en dat zal de komende 10, 20 jaar... is mijn voorspelling zo zijn, een kabinet... wat in een van de Kamers geen meerderheid heeft. En dat betekent simpelweg dat het kabinet ook... alleen al om die reden moet zoeken naar een breder draagvlak. Er zijn oppositiepartijen die bereid zijn dat draagvlak te leveren. Maar daar moet over gesproken worden. Dus dit debat was zeer nuttig om vast te stellen... waar die openingen zitten. Maar het op detail verder het eens worden over... De vraag, kun je komen tot gemeenschappelijk draagvlak... voor een begroting 2014? Dat kan niet hier in de plenaire vergaderzaal zich afspelen. Nee, dus moeten ze uit die plenaire vergaderzaal... uit de schijnwerpers en naar de achterkamertjes. D66-leider Alexander Pechtold... vindt dat er de afgelopen dagen veel te weinig is bereikt. Maar hij is wel bereid om te gaan praten met de coalitie. Elke uitnodiging, zoals in D66 in elkaar... zullen we constructief bekijken. Maar er moet uiteindelijk natuurlijk wel een keer een besluit komen. En ja, dat... Dat zie ik nog niet op korte termijn gebeuren. Is het dan een teleurstelling, dit debat? Ik vind het vooral een teleurstelling omdat ik dit heel moeilijk vind uit te leggen. Je, je bent twee keer t, uh, een hele dag aan het vergaderen. En als ik nu zou moeten, uh, en dat moet ik nu voor u vertellen, wat is er gebeurd? Ja, niet heel veel. Uh, een kabinet wat aan het doorformeren is. En ondertussen uh, tikt de klok verder. Diederik Samsom naar Ede vandaag. Wat je hier ziet in het, uh, in het parlement. Dat kunnen mensen wel eens uitleggen die thuis zitten dat de politiek worstelt. Is dat ook wat u ziet? Ik zie de heer Samson inderdaad worstelen. Maar u niet? Nou ja, ik, ik worstel natuurlijk met een constructieve oppositie... maar aan de andere kant wil ik de beloftes die ik heb gedaan... niet zoals de VVD en de PvdA nu doen, allemaal overboord gooien. Want dat leidt elke keer tot dat wantrouwen. Dat mensen het idee hebben, ja, maar staan ze nog ergens voor? Al die akkoorden, al die dingen, die begrotingen... die steeds maar worden aangepast. Hmm, Alexander Pechelt, ja, die komt toch buitengewoon gefrustreerd over... af en toe Joost Vullings. Uh, waar zit hem dat in? Ja, twee dagen lang proberen iets te bereiken en het niet lukken. Maar ik kan me ook voorstellen dat als hij in de spiegel kijkt... dat ja, de oppositie stond er ook niet gezamenlijk. Nee. En natuurlijk ben je het als oppositie niet met alles met elkaar eens. Maar het is nog niet eens gelukt een gezamenlijke motie in te dienen... waarin je iets vraagt van het kabinet. Al is het maar een positieve houding van het kabinet. Noem maar op, weet je, zo'n soort symbolische motie. Er is geen enkele motie ingediend en gesteund door de hele oppositie? Nee. Zo'n motie waarvan je denkt, dit, hier, draait, hier draait het debat om. Hè? Die kern van kunnen we over die 6 miljard nader tot elkaar komen. Ja, is gewoon niet gebeurd. Ja, dat, dat tekent natuurlijk ook wel weer de zwakte van, van de oppositie. En dat was natuurlijk ook het probleem in het debat voor het kabinet. Dat ze zagen uh, allemaal oppositiepartijen die wel zaken wilden doen... maar allemaal op hun eigen voorwaarden. En die waren allemaal anders. Je zag bijvoorbeeld toen Bram van Ooyek die motie indiende over de kinderopvang... Mm. voor extra geld. Wie stonden er gelijk aan de interruptiemicrofoon allemaal andere fractievoorzitters van de oppositie van... ja, waarom vraagt u extra geld voor de kinderopvang? Dan weet ik ook nog wel andere goede doelen. Dus het werd hem nog niet eens gegund. Ja, dan wordt het wel heel erg moeilijk. Ja, we gaan ook even nog naar Robin Linschoten, VVD... en ex-staatssecretaris Sociale Zaken. Meneer Linschoten, u gaf het eerder ook al aan... dat dat ook een probleem van de oppositie zelf is. Hè? Dat het ze niet lukt om daar met één mond te spreken. Ja, maar dat is ook niet zo raar. Laten we wel wezen, de SP, D66 en het CDA, dat zijn natuurlijk in tal van opzichten hele verschillende partijen. Het zou ook niet voor de hand hebben gelegen dat die drie partijen bijvoorbeeld gezamenlijk één kabinet zouden vormen vanwege de verschillen van inzicht. Nee, maar goed, het CDA, D66 dan weer wel. Zeker. Maar je ziet dan ook dat daar belangrijke parallellen zijn. Ja, maar ook belangrijke ook, ook, verschillen. Want het lukt ze niet om met, nogmaals, Joost Vulling zegt dat ook... om bijvoorbeeld ook maar emotie gezamenlijk te ondersteunen. Ja, maar de vraag is ook of dat een van hun doelstellingen is geweest. Mijn, mijn analyse is dat uh, zowel het CDA als D66 uh, mogelijkheden zien... om op voor hen belangrijke onderdelen van het pakket... Uh, zaken met het kabinet te doen. dat uh -huh. ze dat uh, eerst een kans willen geven. En dat is natuurlijk vele malen effectiever dan moties indienen in de Tweede Kamer. Ja, maar dan had uh, Emile Roemer gisteren toch gelijk... dan had dat hele debat niet hoeven plaatsvinden gisteren. Dan had hij de algemene politieke beschouwing... dat is een stuk toneel waar we naar hebben zitten kijken. Nee, en toch niet alleen maar toneel. want We hebben heel nadrukkelijk gezien wat de agenda is... waar Jeroen Dijsselbloem zometeen... Uh, mee aan de slag moet wat Dan moet de, wat u mij dat even uitleggen, meneer Linschoot. Wat is u duidelijk geworden dan wat, wat de agenda is? Nou, de agenda is één, de omvang van het pakket aan maatregelen. Ja. De agenda is wel of geen lastendrukverzwaring. De agenda is wel of geen nivellering. De agenda is wel of niet achter het sociaal akkoord blijven staan... dan wel de daarin afgesproken hervormingen versnellen. Uh -huh. Dat zijn de agendapunten die gisteren in dat debat echt de hoofdlijn waren. En dat is ook de agenda waar zometeen Jeroen Dijsselbloem... met de verschillende fracties over in de slag zal gaan. En over uh, dat derde punt hè, wat u aanhaalt. De sociale partners, die willen verworvenheden... uit dat beklonken sociaal akkoord natuurlijk niet kwijt. Dat hebben ze ook aangegeven gisteren. zien niet veel ruimte voor aanpassingen. Hoe moet Dijsselbloem zich daaruit redden? Nou, door uh, ook als kabinet met die sociale partners te gaan praten. Alweer praten, meneer Linschoten. Ze ja. blijven met iedereen praten. Nou, dat is niet alleen maar praten. Dat is ook aan die sociale partners duidelijk maken... dat onderdelen van dat sociaal akkoord... alleen maar gedaan kunnen worden door middel van wetgeving. En voor wetgeving heeft ook het kabinet zowel de Tweede als de Eerste Kamer nodig. En als in de debatten, en daarom is dat praten ook zo belangrijk... duidelijk wordt dat er bijvoorbeeld... Uh, voor een aanpassing van een van de hervormingen... uit dat uh, sociale akkoord geen meerderheid is... Mm -hmm. dan is de wet die daarvoor noodzakelijk is... die gaat er niet komen. Dus dan kun je uh, je zegeningen tellen als sociale partners... Uh, uh, over een mooi papiertje met handtekeningen eronder... maar dan gaat er in de praktijk niets veranderen. Dat zullen ook Bernard Wintjes en Ton Hertzig zich realiseren. Uh, dat zijn ook realistische mensen. En ik denk dat ze gezamenlijk met het kabinet... en daarom is zo'n debat ook zo belangrijk... nu in, in finale zin de analyse kunnen opmaken... van hoe ver kunnen wij uh, ook met elkaar met dat sociaal akkoord komen... als we weten uh, hoe de vork in de steel uh, zit binnen het parlement. Oké, okay, dus dan. Dat is interessant. Want dan zou het dus kunnen gebeuren dat bijvoorbeeld... Uh, de afbouw van de WW toch versneld ingevoerd gaat worden? Nou, bijvoorbeeld... Daar ziet u ruimte bij Ton Heert? Die heeft zich toch daar redelijk onverzettelijk in opgesteld. Ja, maar aan de, ander, de FNV. aan de andere kant zal ook de FNV realiseren dat andere onderdelen van dat sociaal akkoord, waar ook wetgeving voor nodig is, dat ze daar de eerste en de tweede kamer bij nodig hebben. En als niemand gaat bewegen. Het kabinet gaat niet bewegen. De oppositie gaat niet bewegen. De sociale partners gaat niet bewegen. Dan gaan er uh, zometeen een heleboel dingen... die van enorme betekenis zijn voor het, uh, het sloptrekken van onze economie... Uh -huh. niet door. En daar schieten we met elkaar helemaal niks mee op. En dat zullen ook alle hoofdrolspelers zich uh, met elkaar... mag ik hopen, heel goed realiseren. Wijze woorden. Dank u wel. Robby Linschoten, VVD en ex-staatssecretaris Sociale Zaken. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het is tijd voor de sport. Het is twaalf minuten over half acht. Tijd voor Filip Koker. Filip, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst het bekervoetbal maar weer even van gisteravond. Heerenveen-Twente, Feyenoord-Dordrecht. Die sprongen er wel uit, heb je genoten. Was het was een fijne avond. Nou, het was een beetje een plichtmatige avond. Uh, vervelend was het ook weer niet. Uh, daarvoor uh, voetbalde bijvoorbeeld Dordrecht uh, te goed mee tegen Feyenoord. Maar Feyenoord won uiteindelijk wel vrij eenvoudig. Pella scoorde weer en als Pella sco uh, scoort dan wint Feyenoord bijna altijd. Zo ook nu. Mm -hmm. Ja, dan Herenveen twente Twente is uitgeschakeld, toch een van de favorieten. Uiteindelijk wat de Bekerze uh, bekerzegen. Maar een beetje ongelukkige loters dus uit naar Herenveen. Er was vroeger een rode kaart voor Rosales. was al beslissend. En er was wel een grappig incidentje bij een scheidsrechter... Pieter Vink, wie kent hem niet? Die uh, wisselde in de rust van shirt. Een droog shirt. Een fijn shirt. Daar is hij op gesteld. Vlak na de rust uh, wilde hij een gele kaart uitdelen en merkte oh. hij opeens dat zijn gele kaart <laughs> nog is zijn de shirt zaten. <laughs> en uh, hij, hij was maar aan het zoeken en aan het grijpen naar zijn borstzakje en zei: Ja, waar, waar, heb ik, waar heb ik hem nou? En dat was wel, uh, ja, het was net als in, als in een film of, of in een stripverhaal. Oh, yeah. Je zag hem ook een beetje beteuterd kijken. Hij zat er zelf na afloop nog het meeste mee. Maar ik geloof dat iedereen het verder wel een grappig incidentje vond. Maar hoe heeft hij dat uiteindelijk opgelost? Gezegd dat hij een gele kaart kreeg? Ja, hij heeft gezegd tegen de speler van de Berg van Heerenveen... die hem kreeg van uh, je hebt hem wel, maar je krijgt hem pas straks. Juist. Nou, dat is fijn. Dat je na de wedstrijd dan nog een gele kaart krijgt. Hey, de loting uh, na de wedstrijd. Welke wedstrijden vallen jou op? Nou ja, dat, de topclubs hebben het wel erg makkelijk. Uh, uh, die hebben namelijk gelood tegen amateurclubs. Tenminste, Feyenoord en Ajax. Feyenoord uh, thuis tegen Hoek. Ajax tegen ASWH. Altijd sterker worden. Hendrik Ido-Ambacht. En PS... Ja, daar moet ik even bij zeggen. Ja, heel goed voor en jou. P en PSV heeft er nog het zwaarst getroffen. Die moeten thuis tegen Rode JC. Dat is een wedstrijd die ze in de recente historie wel eens hebben verloren thuis. En Cambuur tegen NAC is ook nog een ontmoeting tussen twee eredivisieclubs. En verder ja, dreigen er toch sterke clubs tegen zwakkere clubs te spelen. En dat we uiteindelijk al kunnen gaan kijken naar de laatste 16. Oké, okay. hey, ik pak even de Telegraaf erbij. Want die krant meldt vanochtend dat uh, Frank de Boer toch zal kiezen voor Sielissen in het doel bij Ajax. Ja, nou, dat is een sneu. Slecht nieuws natuurlijk voor Kenneth Vermeer. Maar het lijkt me niet echt een verrassing naar zijn ongelukkige handelingen in de goal. Nee, je hebt toch het idee dat, uh, dat Frank de Boer niet anders kon. De Telegraaf heeft dat opgevangen... naar aanleiding van persoonlijke gesprekken van gisteren. Um, ja, wat kon hij ook anders? Kijk, Vermeer is al gepasseerd door, uh, door Louis Vergaal in het Nederlands Elftal met betrekking tot de voorselectie bij de komende aan kwalificatieduels Dat is natuurlijk een mentale klap. Werkelijk, iedereen heeft zich al uitgelaten over die ja. keeperskwestie bij Ajax. Dat gaat natuurlijk ook in het hoofd zitten van Vermeer. En Sillis heeft woensdagavond al als gebruikelijk gekiept... in het bekerwedstrijd tegen Volendam. En daar werd hij al toegezongen en toegejuicht door het Ajax-publiek... nog zonder dat hij een redding had verricht. Dus het lijkt ook wel alsof het publiek van Ajax ook al een keuze heeft gemaakt... Ja, en Ajax eh, ja, moet toch een beetje stabiliteit hebben achterin. Daar is het naar op zoek. Dus ik denk dat Frank de Boer echt geen andere keuze meer had. Maar ja, gevoelens van empathie gaan nu toch wel uitmaken het Vermeer. Ja, inderdaad. Hey, en tenslotte nog even naar het vrouwenvoetbal. Want gisteravond zijn ze begonnen aan de kwalificatie voor het WK in 2015. In Canada, volgens mij weten niet heel veel mensen dat, hè? Nee, en ik ben ook blij dat je deze vraag nu eens even ja, stelt. Dat dat die, vrouwen moet, die vrouwen moeten hun WK-kwalificatietoernooi uh, afwerken in volstrekte anonimiteit. Natuurlijk, we hebben een EK gehad waarin, uh, waarin het deze zomer helemaal misging. Hebben ze zelfs geen doelpunt gemaakt. Maar ja, we zouden ze nu toch kritisch moeten volgen. En in tegenstelling daartoe worden ze bijna helemaal niet meer gevolgd. Maar ze zijn inderdaad gisteren begonnen in Albanië. Een team notabene dat uh, nog maar twee jaar uh, professioneel bezig is. Daar hebben ze wel gewonnen met 4-0, drie goals van Manon Melis. En inderdaad, ze maken voor het eerst in de historie kans, reëel gesproken, om naar een WK te gaan. Dat heeft niet met hun eigen kwaliteit te maken, maar met het feit dat het aantal landen op een WK is uitgebreid van 16 naar 24. Dat is dus meer kans. En uh, nu moet het einde maar eens gaan lukken en we moeten ze ook een beetje gaan volgen. Goed, vind ik ook. Ben ik helemaal met je eens, Filip. Fijn. Kunnen we het daar uitgebreid over gaan hebben uh, in het Radio 1 Journaal. Dankjewel. En over de verkeersinformatie, John Bakker, heb jij file? Ja, buiten de mist in Limburg hebben we nu ook een file gevonden... op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, bij Zaltbommel, drie kilometer. 13 minuten voor acht, U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Een ander belangrijk verhaal dat uh, speelt is een verhaal, een bizar verhaal uit Qatar. Daar sterft gemiddeld per dag één Nepalese arbeider... die werkt aan de voorbereidingen van het WK Voetbal in 2022 in dat land. Het lijkt allemaal uit onderzoek van de Britse krant The Guardian. Door slechte werkomstandigheden en uitbuiting... zijn er de afgelopen weken al 44 arbeiders omgekomen. The Guardian spreekt dan ook van moderne slavernij. Ik heb twee maanden moeten smeken voor eten... en heb nog geen enkel geld naar mijn familie kunnen sturen. Een manager sloeg mij s'nachts, maar de politie wil er niets aan doen. Het is een van de vele verhalen die The Guardian optekende... toen ze werkkampen van de Nepalezen in Qatar bezochten. De kampen zijn overbevolkt en hebben een zeer slechte hygiëne. Deze werkkampen op de outskirts van de kapitaal Doha... zijn thousands voor duizenden workers. In this camp, over 600 men share just two kitchens. Naast slechte omstandigheden krijgen veel werknemers te weinig of niet betaald. Ze hadden mij 600 dollar per maand beloofd, maar op het vliegveld van Delhi werd mijn contract verscheurd. Daarna kreeg ik vijf maanden niet betaald. De slechte omstandigheden leidden in sommige gevallen zelfs tot de dood. Zo ging de 16-jarige Ganesh naar Qatar voor een baan. Twee maanden later was hij alweer terug in Nepal, in een kist. Ganesh ging naar Qatar om geld te verdienen voor zijn arme familie, vertelt een familielid. Het is de woord. Kamola, hij overleed en een hartstilstand. Het was een goede jongen en zeer gezond. Hij had niet eens een hoesje, vertelt zijn vader, die nu is achtergelaten met een enorme schuld. Ik weet niet hoe ik de lening ga terugbetalen. Ik maak me er veel zorgen over. Ik wil de naam Qatar nooit meer horen. Terug in Doha zit de Nepalese ambassade vol met gevluchte arbeiders. Ze willen het land uit, maar kunnen niet, omdat hun paspoort is afgepakt. Ook al zijn ze al maanden niet uitbetaald. Zonder paspoorten kunnen ze nergens heen en zitten vast op de ambassade. Wilden ze eerst nog strijden voor hun geld, nu willen ze alleen maar weg. Het verder over Qatar en de mensomperende toestanden... daar rond de bouw van stadions, de voorbereiding op het WK in 2022. Dat doe ik met Jan Kooi van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Meneer Kooi, welkom in Den Haag hier in onze studio. Fijn dat u er bent. Um, u heeft meegeluisterd. Ik zag u een paar keer schudden, uh, vertwijfeld kijken. Dit, dit klinkt niet als reclame he, voor het WK voetbal in Qatar. Helemaal wel een beetje tegenovergestelde, denk ik. Uh, en iedereen zal dat met ons eens zijn, denk ik. Het is helemaal mis in Qatar en het heeft vooral te maken met een arbeidswet die helemaal niet meer van deze tijd is. Het systeem, ja, de arbeidswetgeving in Qatar, dat zal helemaal op de schop moeten. En daarvoor hebben we ook al gepleit vorig jaar in een rapport dat eigenlijk dezelfde conclusies trekt als het rapport van The Guardian nu in de krant. Hm. En in de tussentijd is er kennelijk ook niets veranderd als we al nee. deze verhalen mogen nee. geloven. Ik heb gesproken met onze onderzoekers die geregeld in Qatar zijn... En die zeggen dat ja, er wel, wordt wel lipidisch bewezen aan uh, hervormingen. Maar in de praktijk blijkt er helemaal niets van. Het systeem is nog zoals het is. En ja, het komt in de praktijk neer op moderne slavernij. Uh. Want die voorbeelden die we horen: dat mensen niet betaald krijgen, dat de omstandigheden zo slecht zijn dat mensen zelfs overlijden, temperaturen zijn ook hoog. Uh, er kan soms niet eens gewerkt worden of zou niet gewerkt kunnen worden. Dat zou slecht zijn voor je gezondheid. Wordt wel gewoon gedaan. Paspoorten afgepakt. Zijn dat ook alle verhalen die u gevonden heeft en terugziet in Qatar? Ja, we hebben dus exact dezelfde verhalen. En ja, tot 50 graden in de zomer, waarbij mensen dan even goed moeten werken, midden op de dag, terwijl dat volgens de wet niet zou kunnen. Dat mag helemaal ja, niet. er zijn wel bepaalde wetten om mensen te beschermen. Maar ja, ze moeten even goed werken. Er is geen water beschikbaar bijvoorbeeld. Daar hebben wij gehoord. En dat heeft dus de Guardian mensen drogen dan uit? of ja, ja. En krijgen dan hartproblemen bijvoorbeeld. Of andere gezondheidsproblemen natuurlijk. En komen zelf te overlijden. We hebben zelf niet cijfers van hoeveel mensen er dood zijn gegaan tot nu toe. Maar ja, volgens The Guardian zou het neerkomen op duizenden mensen... in de periode tot 2022 als het WK gehouden wordt. Als ze zo doorgaan. Ja. Ja, ja. Um, is er iemand aanspreekbaar uh, op deze omstandigheden, op het creëren van deze omstandigheden voor de arbeiders? Kan iemand hier een einde aan maken? Ja, de regering van Qatar natuurlijk. Maar die zijn kan... die daarop aanspreekbaar? Heeft u, wat, heeft, wat zijn uw ervaringen daarmee? Uh, ja, goeie. Uh, niet zo. Nee, ze reageren altijd erg negatief of ontkennen het glashard. Terwijl ja, de bewijzen zijn er, weet je. De, de Guardian en wij hebben ook gewoon echt op de grond onderzoek gedaan. Uh, dit zijn geen verzonnen verhalen. Hmm. Nee, maar als, als u dan u komt met bewijzen uh, en Qatar ontkent simpelweg... Wat, wat, wat is er dan nu voor die uh, mensen daar? Wat voor toekomst is er? Want je hoort het ook, de paspoorten zijn afgepakt, ze kunnen geen kant op. Wat, ja. wat? Het gaat over honderdduizenden mensen... en er moet gewoon heel snel iets veranderen aan de wetgeving in Qatar. En, en uh, Nederland, maar ook andere landen die invloed hebben op Qatar... die moeten nu die invloed gebruiken, het WK... En ze willen reclame voor hun land, de Qatarese regering. Uh, nu is daar geen sprake van. Nee, zou, zou de Wereldvoetbalbond niet wat kunnen ondernemen? Uiteraard, ja. Natuurlijk. En hoe zijn uw contacten daar? Uh, ja, die proberen we ook te beïnvloeden dat ze Qatar onder druk zetten om die wetgeving aan te passen. Dat, dat moet nu gebeuren. Ja. Ja, we hebben gisteren nog gebeld met de KNVB. Die willen dan niet reageren op dit moment. Want die willen dat gaan bespreken bij de vergadering van de FIFA. Dat lijkt ook niet zo heel veel snelheid hè, in het hele proces om hier wat aan te doen. Het gevoel van urgentie is er nog niet. Maar dat moet nu gaan ontstaan. En we hopen dat het artikel nu ook in The Guardian, maar ook ons rapport... Uh, dat van Human Rights Watch, dat dat ook uh, ja, druk zet op de regering in Qatar. En dat de FIFA, de KNVB zich daar hard van gaan maken voor de arbeiders in Qatar. Ja. Zijn er ook Nederlandse bouwbedrijven actief in Qatar? Weet u dat? Uh, ik heb het nagekeken en voor zover ik weet, ik, kan, ik zie geen bedrijven nu... maar ik weet wel dat BAM en Ballas Nedam zeer geïnteresseerd zijn... in uh, contracten in Qatar. Het gaat natuurlijk om miljarden opdrachten hmm. voor de aanleg van wegen, spoorlijnen, nieuw, complete nieuwe steden en stadions. Dat is nu niet mee begonnen, maar dat gaan ze ook doen in de komende jaren. Dus er komt nog veel meer uh, bouwwerk daar. Er zijn dus ja. ook nog veel meer mensen nodig. Uh, waarom willen mensen uit Nepal eigenlijk uh, nog werken in Qatar... Het ja, lijkt mij dat als je deze verhalen hoort, dat je denkt... ik blijf lekker uh, thuis of ga ergens ja. anders naartoe. Maar mensen zijn straatarm. Uh, en ja, rondselaars hebben vaak toch overtuigende verhalen. Je kunt goed geld verdienen in Qatar, wordt er gezegd. Mensen nemen dan toch de gok. Ze sluiten uh, leningen af tot duizenden dat dollars. Dat horen we ook in die ja. reportage. Hè? Ja. Ja. En, en uh, dat moeten ze terugbetalen. En als ze er zijn in Qatar, dan wordt het paspoort ingenomen... of worden contracten verscheurd. Uh, ja, zijn ze rechteloos. Ongelooflijk, een ongelooflijk verhaal. Um, bij deze, dank u wel. Jan Kooi van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Heel van is René van Braak. Die leest met me mee, René. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. De New York Times die schrijft over het akkoord... tussen de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad... over de afbouw van het Syrische arsenaal van chemische wapens. De krant noemt het akkoord een doorbraak voor de VN... Na jaren van vruchteloos praten over Syrië... wel is het duidelijk een compromis, een compromis omdat er geen uitgewerkte strafmaatregelen in staan. Mogelijk wordt er vandaag al gestemd door alle vijftien leden van de Veiligheidsraad. De Rabobank staat op het punt om te schikken in het Libor-schandaal. Dat meldt de Financial Times. Volgens de krant kan het volgende maand al tot een schikking komen. In het Libor-schandaal werd de Rabobank ervan beschuldigd... om samen met andere banken de rentes voor leningen tussen banken gemanipuleerd te hebben... Volgens de Times is de schikking lager... dan die de Engelse bank Barclays betaalde. Maar hoog die dan wel is... Dat is niet bekend. Pakken we de Nederlandse kranten erbij. Veel aandacht natuurlijk voor het uitblijven van steun voor het kabinet. Ja, dan zien we een foto op de voorpagina van de Telegraaf. En die is veelzeggend. Rutte en Pechtold die elkaar de hand reiken. Nou, de foto is genomen voordat de handen elkaar raken. En dan zie je het gezicht van Alexander Pechtold. Een pijnlijk vertrokken gezicht. Op de volkskant staat Diederik Samsom en Mark Rutte. Hun handen hebben elkaar wel gevonden. Met een brede glimlach. En op de voorpagina trouw... staat Rutte alleen met zijn handen uitgestoken naar de kamer. Ja, voor steeds meer gemeenschap. De gemeente dreigt een financieel moeras, zegt Trouw. Krant baseert zich op een analyse van de rekenkamer Metropool Amsterdam. Wordt vandaag gepubliceerd. Voor 40 gemeentes zijn de risico's groot. Meer dan een kwart van de gemeentes zijn financieel kwetsbaar. Goed, zo. overal in Den Haag betaald parkeren... en een flink duurdere tweede parkeervergunning voor huishoudens die die hebben. Dat wil de PvdA de Telegraaf. Zo blijkt uit het concept van het partijprogramma van de PvdA... voor de gemeenteraadsverkiezingen... en die is gisteren vertrouwelijk naar de achterbal gestuurd. Genee van Brakel, dank je wel. En na acht uur praten we hier in Den Haag over de algemene beschouwingen door. Eh, dan de man die zijn huid duur lijkt te verkopen. Siebrand Buma van het CDA. Het kabinet staat open voor ideeën, voor opvattingen, voor suggesties. De algemene beschouwingen, 2013. Maar daar moeten we over praten. Daar moet je met elkaar debat over voeren. Maar daar wil ik over doorpraten. En ik hoor de minister-president één ding zeggen, hij is bereid erover te praten. Ik wil hierover doorpraten met de heer Buma. Het antwoord van de minister-president is dat hij nu in de fase zit... er valt overal over te praten. Wij willen daarover in gesprek. Voorzitter, in gesprek gaan. En daarom wil ik dat gesprek aangaan. Er goed naar luisteren, er goed naar kijken. We gaan met elkaar in gesprek. U komt geen stap dichterbij zo. Er zijn eigenlijk dingen waar niet over te praten valt vandaag. De Algemene Beschouwingen 2013. Dus daar gaan we over in gesprek. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De V van Visma. Dat is de V van verantwoorden. Van vooruitkijken. Van voorsprong. Boek ook een voorsprong. Met Accountview. De bedrijfssoftware van Visma. Kijk op vismasoftware.nl.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 Expert begrijpt het. Mijn naam is uh, René Dupré, Global Trend Business Watcher. De cloud maakt alles anders. Alles gaat pssst, zo sky high die wolk in. The cloud is koning, zonder cloud ben je oud. Anders denk anders werken, alles wordt anders. Ja hoor, alles wordt anders. Verder nog iets? Met Unit 4 zijn organisaties allang klaar voor morgen. Unit 4, software vooruitgedacht. Raar.